De Duitse jeugdzorg eiste 30.000 euro van hem. De jongen hoeft van de rechter geen schadevergoeding te betalen... maar krijgt dus wel een taakstraf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 Nutritia laat weten dat er een intern onderzoek is gestart. Het dodental van de aardbeving in de Pakistanse provincie Balochistan is verder opgelopen tot 348. Het zwaarst getroffen is het awaran district Dat is een van de armste regio's van Pakistan, waar veel huizen van leem zijn. In sommige dorpen zijn alle huizen ingestort. Volgens de autoriteiten is er een tekort aan tenten, medicijnen en voedsel.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 Correspondent Rob Zoutberg over de actie van Ansaldo Breda. Ik denk dat we midden in een offensief zitten. Een heel groot mediaoffensief. Zowel uh, van de NS, zowel van uh, Ansaldo Breda. Niet alleen via de media, natuurlijk ook via de rechters. Iedereen is bezig aan beeldvorming. Aan zijn eigen, om zijn eigen positie veilig te stellen. Ansaldo Breda denkt dat er over een half jaar voldoende treinen kunnen worden ingezet. om de dienstregeling te starten. Als de NS dan weer snel met de Italianen gaat samenwerken. In de reactie zegt de NS dat het contract niet voor niets is opgezegd. Dan het weer nog van het noordoosten uit steeds meer zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Ook morgen en zaterdag zon en een graad of 17. In de nachten is er kans op vorst aan de grond. Ongeluk na ongeluk en dus veel files vanochtend. John? Ja, maar de meesten zijn nu al weg hoor. Er staan er nog drie en die staan op taal 9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Batuverdorp, drie kilometer... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en Knoopend Amstel, 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos, 4 kilometer. Bij voorzichtig straks, John. Doe ik. Dank je. Zometeen, er zijn grote fouten gemaakt door de politie in de zaak Bader Hari, hoort u zo bij de KRO.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Rotterdam lanceert een plan om voetbalagressie aan te pakken. De politie maakte fouten in de zaak Badr Hari. Amsterdamse kunstenaars delen brood uit in een achterstandswijk. Ik ben met de grat gezin. Ik wil alleen maar de uitkeren in. Ik heb brood nodig. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, altijd grappig. 7 over 10 is het, het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. De gemeente Rotterdam, dames en heren... komt met een eigen aanpak van agressie op het voetbalveld. Het plan gaat verder dan de maatregelen van de KNVB... om agressie bij amateurwedstrijden aan te pakken... want dat gaat de gemeente klaarblijkelijk niet ver genoeg. We zouden contact hebben met Antoinette Laan. En mocht u haar niet kennen, zij is wethouder van sport daar in Rotterdam... Uh, maar ze kan de telefoon niet vinden of uh, is in ieder geval onbereikbaar... terwijl we toch echt een afspraak met haar hadden. Dus daar hoort u zometeen meer over, hopen we. Als, uh, als u dit hoort, mevrouw Laan, neem even op. Dan kunnen we u bellen. Eerst dit.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 Ja, het is wat je ervan maakt. Hoe zorg je dat hoger opgeleide in een probleemwijk gaan wonen? Geef kunstenaars er een goedkope woning en verplicht ze iets sociaals te doen in de buurt. Het eind van Columbus of goedbedoelde onzin. U hoort het in de Kolenkit-buurt gemaakt door Harm van Attenveld. Dit is een kunstenaarswoning? Ja, dit is een van onze residentiehuizen. En ik gebruik het ook als kantoor. Ik bent Johanna de Schipper, kunstenaar. Vijftig kunstenaars wonen inmiddels hier in de buurt in woningen als deze. Ja. O, de vloer is uh, mooi geschilderd. Buiten op het balkon schijnt de zon. Ja. Uitzicht op nieuwbouw aan de overkant. Maar dit is oudbouw. Dat zou allemaal plat gaan. Maar dat ging niet door. Inmiddels staat het wel weer genomineerd uh, voor de sloop. Maar twee jaar geleden hadden ze inderdaad een uitstelfase. En toen zijn wij gevraagd om hier iets te komen doen. En wat is dat geworden? Ja, dat is dus de Bookstore Foundation. Het idee uh, is dat een kunstenaar goedkoop een woning krijgt. In ruil daarvoor doet hij een sociale prestatie in de buurt. Ja, en dat leidt ik in banen. Dus uh, we fleuren de buurt hier een beetje op. Leftovers ophalen. Bos en Lommerweg, iets na 6 uur. Kunstenaar Bram Govers en Joop Haring voor gratis brood bij een warme bakker. Engels, super, dankjewel. Een enorme zak vol. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Hè. dankjewel. En dit wordt dan gedistribueerd onder uh, wat kanslozeren in, uh, in deze samenleving. Zelf niet vergeten, want uh, uh, dat vind ik uh, eigenlijk okay. wel belangrijk. Dat dus niet we, alleen maar de barmhartige Samaritaan. Nee, Absoluut absolu niet, want uh, ik vind het erg belangrijk dat we er zelf natuurlijk ook uh, gebruik van maken. Meer dan 20 broden zijn het zeker. Ja. Waar gaat dat nu naartoe? Dat gaat nu naar een van de vestigingen van de Boekstore. En daar. Uh, we hand out the bread every day. Het eerste wat je doet is een dekentje van de straat oprapen. Yeah. <laughs> Ja, ik vind, vind het doodzonde als uh, de openbare ruimte zeg maar, op deze manier uh, verloederd wordt. Komen we komen bij een ondergronds afvalcontainer. Er staat ook heel wat afval bovengronds. Het staat heel duidelijk uh, plaats Grofveld, donderdag voor half acht. En dan nou, moet dus nog twee dagen lang moet deze rotzooi hier staan. En uh, ja, dat is dus wel echt een probleem. Want ik, ik vind dit een karakteristiek voor uh, ja, een slechte wijk. Dus dat mensen dus geen uh, uh, interesse hebben. Ja. Voor een straatbeeld dus ook voor hun eigenwaarde... Gaat de zak naar binnen. De weggeefwinkel in. Ja, een ja, nou, keer. Okay, ja, wordt al uh, op de deur geklopt. Dat er een soort uh, zijn af en toe. Die dames en de manier komen naar binnen. Neem maar waar jullie zin Brood verdwijnt en meegenomen plastic tassen. Komt u? Komt u hier vaak? Ja, ik kom wel vaker. Waarom komt u hier brood halen? Ja, want ik ben met de grat gezin. Ja, ik heb brood nodig extraatje. Ik wil alleen maar de uitkeren. Hè? Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb vier kinderen. Vier kinderen? Moeilijk om rond te komen. Hè? Zijn er veel mensen hier in de buurt die moeite hebben om rond te komen? Ja, volgens mij wel. Gaat u erover met de, met de buurvrouw dat u hier naartoe gaat om het brood te halen? Met de buurvrouw? Ik praat er niet over. Daarover, hè? Met familie wel. Hè? Maar... Waarom niet met de buurvrouw? Nou, schaamte toch gewoon. Schaamte. Ja, schaam. ik schaam ze zeggen. Zeg. Maar hier wonen wel veel mensen die net zoals u uit Marokko komen. En ook veel mensen die uit Turkije komen. Ja. Is dat een voordeel voor u of een nadeel? Ik vind het een beetje niet fijn. Hè? Nadeel. Hè? Waarom? Ja, ik wil liever met de gemeente. Met Nederlandse en Turkse en Marokkanen. Niet alleen maar Marokkanen of Turken. Bijvoorbeeld bij scholen zie je allemaal zwarte scholen. Hè? Niet Nederlandse kinderen erbij. Of alleen maar Turken. En Marokkanen in Suriname? Dat vind ik een beetje lastig. Nou, dan zijn de mensen weg. Het brood is uitgedeeld. Het brood is uitgedeeld. En nu uh, zit onze taak voor vandaag weer op. Als ik over tien jaar hier terugkom... zijn er hier dan nog steeds kunstenaars... of zijn die dan verder getrokken naar... TZT zitten we waarschijnlijk in noord. Wat je, wat je veel in grote steden ziet... is dat er achterstandswijken zijn. Dat er uh, geld en beleid opgemaakt wordt. Dat die achterstandswijk langzamer zeker... Uh, zich ontwikkelt naar een wat uh, hoger aangeslagen wijk. Maar tegelijkertijd zie je aan de andere kant van de stad... of dat nou in het oosten of het noord is, zie je juist weer iets naar beneden gaan. En daar zal over vijf jaar de focus liggen, of over tien jaar. Achterwitte stoeltjes op de hoek van de Ernest-Staastraat. En een kunstenaar met een glas wijn. Ik ben Simon Mulder, ik ben dichter... Ik denk dat het mogelijk is om over die drempel heen te komen. Welke Zelfs, drempel? Uh, dus de drempel tussen die, ja, die, die staat tussen uh, ons soort mensen. Om het zo maar te zeggen. Blanke intellectuele, uh, kunstenaars. intellectuele kunstenaars. Inderdaad. En, en een lage opgeleide aftonen. Dat is uh, een beetje cru, maar het is wel de situatie. Um, maar hoe, hoe slecht je dan die drempel? Uh, bijvoorbeeld er was een, uh, een straatfestival laatst bij mij in de buurt. Waar ik uh, optrad als dichter. En uh, het was een beetje moeilijk natuurlijk. Want het publiek was enerzijds niet geheel Nederlands sprekend... en anderzijds vonden ze poëzie ja, moeilijk en ontoegankelijk. Maar toen uh, we eenmaal in gesprek raakten met een, met een mevrouw... die zei, ik wil graag een, een liefdesgedicht horen. En toen uh, draagde, droeg ik een, een, een liefdesgedicht voor van uh, Herman Gorter. En die mevrouw was ontroerd. En uh, dat schip toch een band. Dat kwam dus echt uh, helemaal over, ja. Dit ja, ja. was de nieuws uit de Korkutbuurt en tot ziens. Ziens! Morgen, het laatste deel van deze serie: dan de welzijnswerker, die op pad moet met een dubbele boodschap. Bij welzijn nieuwe stijl moeten we wachten tot de mensen zelf naar ons toe komen met een idee. Maar tegelijkertijd worden wij geacht om ze te activeren of ze dat nou willen of niet. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom via Goedemorgen Nederland.kRO.nl. Antoinette Laan, goedemorgen. Goedemorgen. U bent sportwethouder van Rotterdam. Fijn dat u uh, uh, beschikbaar bent inmiddels. De gemeente Rotterdam komt namelijk met een eigen aanpak van agressie op het voetbalveld. Plan gaat verder dan de maatregelen van de KNVB om agressie bij amateurwedstrijden aan te pakken. En daarom ga ik met u praten. Uh, zijn de maatregelen van de KNVB niet voldoende? Nou, de maatregelen van de KNVB zijn al zich prima. Alleen blijkt gewoon dat je in Rotterdam ook nog altijd, soms wel een stapje extra moet doen. En het blijkt dat niet iedereen alles alleen kan oplossen. En We hebben met de KNVB gesproken. En in samenstelde kan je gewoon meer bereiken. En dat is wat we willen, want uiteindelijk moeten kinderen veilig kunnen sporten. Ja, waar bestaat die eigen aanpak uit? De eigen aanpak bestaat vooral uit het feit dat er samengewerkt wordt tussen de verenigingen. De sterke verenigingen helpen de andere verenigingen. De betaald voetbalorganisaties, we hebben er drie in Rotterdam, geven een goede voorbeeldfunctie. En geven hun kennis ook door aan de bestaande amateurclubs. Daar hebben we er 55 van in Rotterdam. En we hebben een stichting sportsupport die, die de verenigingen ondersteunt. Daar waar het ingewikkeld is, daar waar ze er zelf niet uitkomen. En een heel bijzonder element in Rotterdam zijn de sportpedagogen. Ja. Die de trainers op de velden helpen om bepaalde ingewikkelde situaties beter onder controle te krijgen. Ja, maar dat is het organogram. Uh, de vraag is wat er op het veld precies gaat veranderen. Nou, kijk, wat er op het veld moet veranderen is natuurlijk dat kinderen gewoon veilig kunnen sporten. En dat er niet uh, na een wedstrijd of tijdens een wedstrijd excessen ontstaan. En dat is wat je ziet in de hele samenleving. En natuurlijk kan je dat niet door de overheid laten veranderen of door een sportvereniging. Maar dat is wel wat je wil bereiken uiteindelijk. Dat... ...mensen onderling met elkaar uh, gewoon in beweging kunnen zijn... ...zonder dat er aan het eind van de wedstrijd uh, klappen worden uitgedeeld. Ja, maar dat wil iedereen. En uh, telkens is het af en toe in het nieuws. Uh, uh, de meest in het oog springen is het natuurlijk dat tragische geval... ...van die grensrechter in Amsterdam. Ja. Uh, ook toen stond de KNVB voor aan om te roepen... Uh, ...dit moet anders, het geweld moet van dat veld weg. Waarom gaat het u dan wel lukken... Uh, het zou geweldig zijn als het, uh, als het mei, of de gemeente Rotterdam... gaat lukken. Dat daar willen we allemaal. Want, maar je moet het blijven proberen. En uh, wat u ook zegt, het komt iedere keer terug. En waarom komt het terug? Omdat het ons allemaal ontzettend dwars zit. En we ja. willen dit gewoon niet meer met elkaar. Nee, maar wat en gaat het... er dan veranderen bij u op de velden? Want de, de, de, iedereen weet dat, dat je dat niet mag doen. Nou ja, dat lijken me normale fatsoensnormen... maar kennelijk gelden die dan soms bij het amateurvoetbal niet. Uh, dan zijn mensen daar nog eens een keer op gewezen. Clubs kunnen worden uitgesloten. Dan is een van die 55 amateurverenigingen bij u in de gemeente gaat spelen zaterdag ja. en, en dan wat merken ze ervan? Nou de kinderen van de van de jongste van de jongste groepering van de eetjes en de fjes gaan aan het begin van de wedstrijd elkaar een hand geven en aan het eind van de wedstrijd geven ze elkaar een hand en dan denken misschien wat is dat voor symboolpolitiek maar uh, daarbij zijn uh, soms uh, oorlogen gewonnen dus dat willen wij hier ook uh, doen. Uh, in de verenigingen zelf wordt uh, straks duidelijk wat je wel en niet van elkaar van kan verwachten. Met borden waarin de afspraken nog eens een keertje benoemd staan. En wat heel concreet is, dat er gewoon als er wel iets gebeurt, een sportpedagoog is. Die dan met een trainer zo'n kind of meerdere kinderen ook uh, bijvoorbeeld kan gaan verwijzen naar iets in de keten. Die we gewoon met elkaar, het Centrum voor Jeugd en Gezin, uiteraard eerst altijd met de ouders. Dus je ziet ook wat de signaleringsfunctie wordt groter. Die wordt ook begeleid, niet door mensen die gewoon enthousiast uh, als ouder langs de kant staan. ...om te trainen of uh, om te fluiten. Maar daar wordt ook begeleiding op gezet... ...dat als er iets misgaat, dat het dan ook aangepakt kan worden... ...en dat ja. het niet nog een keer gebeurt. Dus het verschil is dat niet meteen uh, zo'n club uit competitie kan worden genomen... ...want dat doet de KNVB dan... ...maar als een individuele speler of zijn ouder iets doet langs het veld... ...dan uh, komen meteen de instanties erbij. Nou, die, ja, dan wordt het verwezen naar de juiste instanties. Dat is een duidelijk verschil. Ja. En, het betekent, en het is vanuit de verenigingen zelf opgezet. Wat ook een verschil is, dat je dus het niet vanuit de overheid of de KNVB oplegt. Hoewel ik natuurlijk ook ben, als het misgaat, dan moet het ook worden aangepakt. Ja. Wat dat betreft geen grapjes. Nee. Eh, worden ze ook doorverwezen naar bureau Halt? Uh, de instanties die wij hier in Rotterdam hebben en die daarvoor beschikbaar zijn... en die, die geschikt zijn om dat aan te pakken, en dat kan ook halt zijn, ja. Ja, met andere woorden, als je je echt misdraagt op het veld, heb je een probleem. Want dan moet je of in therapie, of je moet je melden bij Bureau Halt. En dan mag je papiertjes gaan prikken in het plantsoen. Nou, u, u stelt het een beetje balinerend. Helemaal nee, niet, dat... nee, nee, nee, ik probeer die... het duidelijk te maken. Nee, dat is, dat is echt niet de bedoeling. Ik probeer het wat helderder te, helder te krijgen. Nee, wat, ja, nou ja, er, is, er zijn gevolgen als je je misdraagt. Dat moet duidelijk zijn. En dat doet de KNVB ook. En daar hebben we ook afspraken over. En die worden ook strakker gehandhaafd dan dat in het verleden wel eens gebeurde. Ja. Dat is één. En twee, er zijn zaken die je misschien niet met, met papiertjes prikken kunt oplossen. En die kinderen worden ook naar de goede instanties toegeleid. Dat is twee. Ja. En drie, voor het algemene beeld. Mensen zien dat er in Rotterdam gelet op wat er op de velden wordt gebeurd. En daar is ook dan duidelijk afspraken over. Ik denk dat dat het helder is. Wanneer is de evaluatie tot slot? Uh, we gaan zeker over aan, aan het eind van, volgende, af, van dit seizoen gaan we met elkaar kijken of dit ook uh, op deze manier werkt. En zo niet gaan we het aanpassen. Want wat we uiteindelijk willen is dat de kinderen in Rotterdam veilig kunnen sporten. Goed, zoeken we in mij weer contact, goed? goed prima, hartstikke fijn. Antoinette Laan, sportwethouder in Rotterdam. Hartelijk dank, Ville. Fijne dag nog. <laughs> dank u wel, u ook. Dag. Straks, de politie maakt gevoelige fouten in de zaak Bader-Hari. is nu toch een tumeur, hier is Henk Spaan. Waarover gaan wetenschappelijke publicaties van sociologen en antropologen meestal over? Nou, bijvoorbeeld dat hoger opgeleide vrouwen hun BH's minder vaak wassen dan vrouwen uit de lagere klassen. Dat mannelijke leden van de staten-generaal meer liefhebberij hebben in sadomasochisme dan hun vrouwelijke collega's. Of dat mensen die vaak te laat komen weinig tot geen rode paprika's eten. Kortom, het zijn wetenschappen die vragen om fraude. De oud-hoogleraar van de Vrije Universiteit, Mart Bax, het kan ook Max Bart zijn, dat weet ik even niet, wordt niet gestraft voor zijn valse rapporten. Dat is terecht. Hij zou moeten worden toegejuicht. Wat Max Bart of Mart Bax heeft gedaan, is pure satire. En in de satire is alles geoorloofd. Hij verzon een klooster in Brabant, Neerdonk genaamd, en schreef daar sprookjesachtige verslagen over. Nu had Max Bart, die soms ook wel Mart Baks wordt genoemd, dat idee voor zijn sprookje ook gejat. De man kan namelijk gewoon niet anders. Niet voor niets is zijn wetenschappelijke publicatie opgedragen aan de grootste Nederlandse chansonnier van de jaren zestig, Jaap Fischer. In het door Mart of Bart verzonnen klooster... werken twee monniken, Hans en Joop. Zij worden er door de auteur uitgelicht... als hoofdpersonen. Er waren twee monniken, Hans en Joop... in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop... met sigaren, wijn en gekeuvel. Nou ja, wat krijg je in die mannengemeenschappen? Ze nemen een huishoudster... een meisje voor dag en nacht... zoals Bart Max of omgekeerd in zijn wetenschappelijke artikel schrijft. Ze wasten hun kleren het wit goed en bond. Ze maakten hun nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond. In het dorp de roddel verhalen. Op schitterende wijze beschrijft Mart of Max, hoe zijn verzonnen studenten, kabouters genaamd... de roddelverhalen weten te neutraliseren... en hoe het meisje in het dorp een wasserette opent... in de armen gesloten door de hele Brabantse boerenstand. Ik vraag om een linkje voor Mart Bax. Of Max Bart. Henk Spaan is je opgevallen. Henk trouwens dat Ronald Plasterk zijn baard er weer af heeft. Morgen het ochtendtumeur van Nilgun Jerli. Caro Emerald. One day. feel a little lazy I gotta make a plan to live in a hotel is heaven and it's hell I don't know 11:06 nu, om precies te zijn. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. U hoort de tune van Caro Brandpunt Reporter. Want in de uitzending van vanavond van dat programma... blijkt dat in het onderzoek naar de mishandeling van zakenman Koen Everink... naar doorkicksbokser Badr Hari... de politie heel wat fouten heeft gemaakt, zeggen forensisch deskundigen. En Everinks' advocaat vanavond in die uitzending van KRO Brandpunt Reporter. Dirk Baijens, de maker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de bevindingen? Welke fouten heeft de politie met andere woorden gemaakt? Nou, je zegt het goed. Het is heel opmerkelijk wat we eigenlijk gevonden hebben. In het dossier hebben we ook besproken met een aantal experts in het werkveld. Recherchedeskundigen. Uh, als je nu ziet wat de politie gedaan heeft na die mishandeling. Ja, dat zijn hele opmerkelijke dingen. We gaan het allemaal zien vanavond. Een van de dingen die er echt ook uitspringt is uh, het onderzoek naar de theedoek. Waar Badahari mee gevonden zou zijn. Nou, de manier waarop dat gegaan is, daarvan zeggen de deskundigen van... Ja, dat kan helemaal niet. Heb ik goed... zo, zo had dat helemaal niet gemoeten. Heb ik ja. goed begrepen dat die theedoek is weggegooid... en dat die skybox, waar het uh, zich allemaal heeft afgespeeld... schoongemaakt is voordat er spooronderzoek heeft plaatsgevonden? Ja, dat, dat, heb, je, dat heb je goed begrepen. Uh, je, uh, dat is echt onvoorstelbaar. Uh, uh, er is toestemming gegeven om eigenlijk weer terug naar die skybox te gaan. Die te betreden zonder politiebegeleiding. En dan de dag daarna wordt, wordt die theedoek per toeval gevonden. Uh, en dan wordt die ook nog een keertje verkeerd aan de uh, politiebegeleiding overgedragen. Niet volgens protocollen. Ja, en dan loop je dus gewoon een kans dat dat een hele grote rol gaat spelen... straks in de rechtszaak. Ja, en dan zijn er ook nog allemaal mensen onder wie beveiligers... naar dat geweld in en uit die skybox gelopen? Ja, dat wisten we al. Uh, uh, uh, het is natuurlijk zo dat in de eerste minuten waren de beveiligers eigenlijk... Uh, heer en meester hè, daar uh, in de Amsterdam Arena, want de politie was er nog niet. Nou, die zijn dus ook uh, in en uit die skybox gelopen. Die hebben daar dingen gedaan... Uh, ja, wat weten we eigenlijk niet precies. Maar dat het er veel zijn geweest, dat weten we zeker. En dat is ook al niet goed voor zo'n politieonderzoek. Nee. Waar het echt gaat om sporen en bewijs... En wat, wat straks gewoon uh, besproken gaat worden in die zaak. Juist, en dan is ook de kleding van die Everink in het ziekenhuis... nog eens een keer vernietigd, zonder dat de sporen zijn ja, onderzocht. Nou, Hoe dat kan bleek, dat allemaal? Bleek, dat bleek dus ook nog een keer. En, en, en dan ga je dus fout op fout stapelen. En ja. dat is dus wat je vanavond gaat zien. Ja, nou, nou uh, moet ja. Badr volgende maand uh, terechtstaan hè? Uh, voor de rechter? Ja. Uh, ja. Uh, uh, wat voor gevolgen heeft dit voor de zaak? Met andere woorden, wat gaat zijn advocaat doen met deze informatie? Weet jij dat? Nou, dat, dat, nou ja, dat, is, dat, dat gaan we gewoon zien. Kijk, we... Uh, wij, wij hebben als onderzoeksjournalistiek programma gewoon uh, wat uh, uh, uh, gedaan, wat, wat, wat, wat, wat we konden doen om het uit te zoeken, om een rij te krijgen. Dat is een weken werk geweest. En dat gaan jullie vanavond allemaal zien om tien over negen ja. in Brandt Reporter. Maar, maar wat er precies ter zitting gaat gebeuren met deze informatie. Kijk, de, de, de, de advocaat van Koen Evering, die zei uh, die zegt in het programma, er zal veel discussie zijn in de rechtszaak ter zetting over, over de punten die in dit programma zitten. Ja. Dus ja, het lijkt me bijna uitgesloten dat er niks over gezegd wordt. Alle reden om te kijken vanavond op 10 over 9 op Nederland 2. Brandpunt okay. reporter Dirk je Dankjewel. Ja. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door naar Den Haag, Wat over drie minuten beginnen daar de algemene beschouwingen. Dag 2, twee, het tweede bedrijf. De minister-president moet zijn, met zijn handen open en zijn armen wijd de Kamer binnen gaan... om de middenpartijen de hand toe te steken. En dat moet hij handiger doen dan Diederik Samsom... dat gisteren deed de leider van de Partij van de Arbeid. Margreet Boer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En de premier Rutte komt nu de Tweede Kamer binnen. Laten we even luisteren wat hij zegt. ...gesprek te gaan en dan met de media, maar na afloop beschikbaar voor alle vragen. Denkt u dat het een lastige dag wordt... Nogmaals, ik verwijs naar het vorige antwoord. Maar de spreken we elkaar zeker. Nou ja, dat was eigenlijk te verwachten. Premier Rutte loopt de Tweede Kamer in en zegt... Na nou afloop wil ik alle vragen beantwoorden. Maar ik ga nu eerst mijn verhaal vertellen in de Tweede Kamer. En ja, het is een belangrijke dag voor de premier. Alle ogen zijn op hem gericht. Gaat hij de oppositiepartijen... of in ieder geval een deel van de oppositiepartijen tegemoetkomen... zodat hij straks verder kan met zijn kabinet... om zijn plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. Nou ja, dat verhaal is al heel veel verteld. Rutte geeft nu nog geen enkele... Uh, sjoegen, kun je zeggen. Maar de, de verwachting is en eigenlijk ook de wens is van een groot deel van de oppositie dat hij heel aardig zal zijn vandaag en dat hij ergens een handreiking uh, zal geven. En de vraag is natuurlijk hoe concreet zal de premier worden? Waar ziet hij ruimte om zaken te doen met de oppositie? En nou ja, dat zal uh, vandaag moeten blijken en dat hoeft nog niet eens de eerste uren. Dat kan nog wel eens heel laat worden voordat we daar echt duidelijkheid over hebben. Ja, dan hebben we nog een van die andere spelers. Hoe is Sibrand Buma met welk benen is hij de, deze ochtend uit bed gestapt? Na het chagrijn van gisteren? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik uh, heb Buma wel even zien lopen, maar toen kwam ook premier Rutte naar binnen. Dus uh, misschien dat ik later daar het antwoord op uh, kan geven. De verwachting is uh, dat uh, of nou ja, de verwachting het idee is natuurlijk na gisteren, toen Buma toch behoorlijk uh, boos was op Samson, dat hij uh, zijn humeur wat dat betreft ja, dat, dat niet helemaal goed zit. En dat zal Rutte dus een beetje bij moeten stellen. En ja, daar is eigenlijk het uh, wachten op. Ja, nou is is Rutte iemand die over het algemeen voor zo'n debat een redelijk ontspannen indruk maakt? Gezicht staat over, uh, over het algemeen ook op ontspannen. Was dat vanochtend ook zo? Ja, dat was wel zo. Hij was niet echt heel joviaal of heel vriendelijk. Hij liep vrij bedeesd net uh, naar uh, zijn stoel in de Tweede Kamer. Maar hij oogt wel ontspannen, maar niet uh, schouderkloppend en lachend. Dat kun je nu niet zeggen. Er hangt ook heel veel van af vandaag hè, voor de premier. Ja. Hij moet uh, toch proberen uh, ja, een meerderheid voor zijn plannen te krijgen in de Eerste Kamer. En als hij de Tweede Kamer of een deel daarvan tegen de haren instrijkt... Ja. Ja, dan zijn de problemen groot natuurlijk. Goed, het debat gaat ook moment beginnen. Het wordt een hele lange dag daar in Den Haag. Midden in de nacht is het door oh, het horen dag twee van de Algemene Beschouwingen afgelopen. Ik dank je wel. Margriet Boer, en was collega vanuit Den Haag. Het is half elf, einde van deze uitzending. Ja, Snel door naar Jeroen Wilaert in de bus. Ik ben op tijd vandaag, Jeroen. Goedemorgen. Ja, keurig Sven. Uh, we gaan beginnen over uh, megalomane of uh, gewoon passende bouwprojecten. Uh, het vele geld dat ze kosten. Uh, of er alternatieven voor zijn. En dat doen we aan de hand van een prangend uh, voorbeeld in Horen moet daar wel of niet een tunnel of viaduct komen ter oplossing van de verkeersproblematiek daar. Dat in een niet al te aantrekkelijke buitenwijk naast die prachtige binnenstad van Horen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Volgens mij ging daar een brandalarm af. Jan van der Putten zit tegenover me. De Nederlandse jongen die vorig jaar bekend werd als de Bosjongen... is in Duitsland veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. De jongen stond terecht voor oplichting. De 21-jarige Robin uit Hengelo klopte vorig jaar aan bij het stadhuis van Berlijn... met het verhaal dat hij met zijn vader door de bossen had gezworven vijf jaar lang. Later bleek dat hij alles had verzonnen. Taakstraf heeft hij dus.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 Het dodental van de aardbeving in de Pakistanse provincie Balochistan is verder opgelopen tot 348. Het zwaarst getroffen is het Abaran-district... een van de armste regio's van Pakistan. Veel huizen zijn daarvan leem... en in sommige dorpen is echt alles ingestort. En u hoorde het net. Rond deze tijd begint in Den Haag de tweede dag van de algemene beschouwingen. En hier op Radio 1 gaat u daar veel meer van horen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. John Bakker, hou eens op met die files. <laughs> ja, alleen bij Rotterdam nog op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen. Bij de Van Brie-Noordbrug, vijf kilometer. Dankjewel, John. Tot morgen. Jan, tot morgen. Dames en heren, tot morgen. Alle aandacht nu voor Jeroen... vanuit een niet al te mooie buitenwijk van Hoorn, wel een mooie haven trouwens daar. Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Inderdaad, die, onze bus, bus van lijn 1 staat nou niet in het meest pittoreske gedeelte van Horen. Zo'n mooie stad aan de oude Zuiderzee. Je kent hem misschien wel uh, van uh, bezoeken hier aan, uh, aan de oude Zuiderzeekust. Een echt een, zo'n zo mooie binnenstad met uh, VOC-allures. Uit de tijd dat er werd gewoon neergezet. Dat, dat werd gebouwd met het geld dat werd verdiend uh, aan de, de Oostzee. En met alles wat uh, uit nog veel verdere gewesten kwam. Uh, zo'n stad die groeit. En er komt een spoorlijn. En daar komt lijn 1 ook wel eens. En ik heb het zelf meegemaakt... Uh, dat ik dan vanaf de snelweg die stad in moest. Een rotonde stilstond. En dan weer voor het spoor stilstond. Wat is er dan een betere oplossing dan een viaduct? Alleen, het is crisis. En zo'n plan wordt al gauw. Weggewoven als een toekomstvisie van gisteren. Daar bij de Carbasiusweg in Horen. U, her, u, her, u, u het realiseert zich wellicht dat in uw gemeente, bij u in het oosten, het noorden, het zuiden, het westen van Nederland ook iets dergelijks is. Een noodzakelijke oplossing die toch veel te duur blijkt te zijn. En zo'n wethouder die er dan toch voor blijft staan. Ronald Lauwman, hier hebben we hem. We staan uh, vlak bij een bibliotheek bij het Echterscollege met die bus voor de maquetten die de wethouder ook de komende tijd weer uitgebreid zal uitvouwen voor ons. Er wapperde zojuist door de wind, want we staan buiten met die maquette... een heel stuk van een buitenwijk van Horen weg. Die hebben we nu met een lekker flesje olie van de bus toch kunnen zekeren. En ja, we kijken dus... In de buurt van het spoor van Horen naar de Carbasiusweg. En dat is dus de flessenhals. Um dan toch maar even graag de tunnelvisie van Ronald Lauwman, wethouder, eh, lijsttrekker van de VVD en loco-burgemeester. Voor u zit gewoon niet de JSF van Horen en ook niet een geldverslindende, veel te veel kostende Noord-Zuidlijn, maar een oplossing. Kijk, daar waait bijna weer een stuk Horen weg. Ja, nee, dat klopt. Kijk, uh, het gaat hier om het ontwikkelen van een uh, groot gebied... Het gaat niet alleen om de, om de infrastructuur en de toegangsweg naar, het, uh, naar de binnenstad... maar het gaat ook om de ontwikkeling van het hele gebied rond het station. Uh, zoals u netjes aangaf in de inleiding is Horen natuurlijk in de afgelopen jaren... behoorlijk gegroeid van, uh, van ongeveer 17.000 inwoners in 1970 tot 70.000 uh, op dit moment... En al die tijd is aan deze infrastructuur eigenlijk niets veranderd. Dus uh, wij zullen in de toekomst... en dat, dat is een, een, een plan of een gedachte die al heel lang leeft... alleen uh, in het verleden zijn dan, ja, kwamen we steeds uh, toch op een of andere manier niet uit die, uh, uit die puzzel. En een jaar of zes geleden is er een, uh, een initiatief uh, vanuit uh, de provincie geweest... de Taskforce Ruimtewind, zoals dat met een mooi woord heet. En die heeft eigenlijk wat, met een bredere blik en een wat grotere blik naar dat gebied gekeken. En die hebben toen een, een hele mooie oplossing bedacht voor de ontsluiting van die binnenstad. En dat noemen we nu de Cabasisweg. En uh, ja, ik zit volop in de voorbereidingen om dat, uh, om dat uit te voeren. Kent uh, heel Nederland, hè? dit soort problemen met de infrastructuur. Vooral rond oude binnensteden. Uh, meneer Max van der Berg in uh, de Rode Max in Groningen is nog steeds niet... Alom populair met wat hij gedaan heeft in een ringweg rond Groningen. Bij mij in Utrecht is het ook een eindloos probleem met die middeleeuwse binnenstad. Eh, waar het nu hier vooral om draait, is het een prestige-object. Prestige is het geldverslindend of is het de oplossing? Het is zeker geen prestigeobject. Uh, ik denk dat het een hele goede, goede oplossing is. En wat betreft geld verslindend, ik denk dat dat ook te nuanceren valt. 35 miljoen? Zeker, dat is een hoop geld. En zeker voor een, voor een particulier. Hè. Kijk, als ik 35 miljoen dat heb ik ook niet elke dag in, in, in mijn achterzak. Eigenlijk nooit. Maar het wordt wel betaald uit de parkeeropbrengst. Hè. Dus het is niet zo dat de begroting van de gemeente Horen belast wordt met, uh, met dat geld. Dus dat de belasting omhoog moet of wat dan ook. Nee, wij hebben een parkeerbedrijf. Uh, daar halen we elk jaar uh, geld op via de parkeermeters. En uh, vanuit dat fonds wordt deze tunnel betaald. Dus en moet ik dan ook weer gauw uh, 2, 3 euro meer betalen als ik eventjes een half uurtje lijn 1 kom doen in, in Horen? Nee, nee, u betaalt hier een redelijk tarief. Dat zult u merken als u echt uh, gaat parkeren. Dat tarief hoeft niet omhoog. Niet om dit te financieren in ieder geval. En uh, het is dus zo dat de gebruiker uh, betaalt. En weet u wat het is? Er zijn hier ook niet alleen gebruikers, maar inwoners. En die hebben het helemaal niet zo op die tunnel. Herkent u dat misschien uit uw wijk, uit uw provincie? 0800 1121, 11 Daarover kunt u meepraten met, dit is een noodzakelijke oplossing... dan wel gewoon uh, ijzeren, heinig, arrogant beleid. Uh, u kunt er ook over tweeten naar hashtag Lijn1... en mailen naar lijn1apenstaatje ntr.nl. Gaat u mee de bus in? Ja. Ja, was het maar een tunnel of love. Die poort van Horen. maatje brand is uh, een van uh, de bewoners... die uh, samen met compagnons als Bert Laan en marianne Vleerlaag... tegen die tunnel te hoop loopt. maatje waarom nou toch? Die Ronald Lauwman geeft het toch aan als een, als een mooie te betalen... door parkeerders oplossing... Nou, ik denk zelf dat uh, dat, dat geld wat uh, uit parkeren komt, dat wordt nu, uh, ja, zeg maar, gelabeld uh, voor in, infrastructuur. Maar uh, dat, dat geld wat, wat binnenkomt, dat zou je ook kunnen gebruiken voor, uh, voor andere zaken waar je uh, in de toekomst heel erg tekort uh, aan gaat krijgen. Namelijk? Um, je krijgt minder geld vanuit de overheid en je krijgt wel meer taken erbij uh, als gemeente. Als en, gevolg van het huidige kabinetsbeleid? Ja, precies. En, uh, dat heet participatiesamenleving, hè? Precies. He? En uh, nou ja, dus dat is, dat is eigenlijk één ding. Ik denk van ja, als je je als gemeente gaat vastleggen op, uh, op iets uh, wat, wat 1,6 à 7 miljoen gaat kosten per jaar. En dat, dat geld kan je Uitgesmeerd dus... Uitgesmeerd over 60 jaar zelfs, uit, ja, he? Het viaduct. Ja, en, en dan, dan kan je dat geld kan je dus niet meer besteden aan andere dingen die uh, noodzakelijk zijn uh, binnen de gemeente. Wat is, en, is voor u dan wel een prioriteit? Nou, bijvoorbeeld of... mensen die, uh, die uh, van hun zorgverzekeraar bepaalde dingen niet vervolgen goed meer krijgen. Dus bijvoorbeeld aanpassingen in een huis nodig hebben. Nou, dat zijn toch dingen die gemeenten ze moeten gaan uitvoeren. Ja, daar, daar is dan misschien minder geld voor beschikbaar. En dat vind ik uh, zorgelijk. Ja, dat is maar dus het een en het ander. Sectoren naast elkaar. Ja. Dat, dat, dat denk ik van, dat zijn toch ook niet altijd dezelfde potjes, hè? Nee, maar dat, dat uh, daar, daar heb ik politiek gezien wat minder verstand van. Maar het is mijn burgerverstand dat ik denk van ja, je krijgt geld binnen, je geeft geld uit. Dus uh, op het moment dat jij echt een grote pot geld opzij gaat zetten, dan kan je dat dus niet meer besteden aan andere dingen. Toch ligt het probleem er. Ja, en daarvoor. Er, is, er zijn opvattingen dat die tunnel, of we noemen het een viaduct of niet? Onderdoorgang wordt ook wel gezegd. Dat die nodig is. Nou, ik denk dat er zeker wel een oplossing moet komen voor dat gebied. Ik uh, hoor, uh, nou ja, niet dagelijks, maar vaak mensen die daarover klagen, die daar gewoon echt heel lang staan te wachten voor de spoorwegovergang terwijl er helemaal geen trein komt. En ik denk van ja, ga daar dan Eerst naar kijken of je daar een oplossing voor kan vinden in plaats van een heel duur uh, project uh, te gaan starten. Nou, loopt dit al heel erg lang. Ja. Uh, die enquête of die maquette die we net hebben gezien, die inmiddels trouwens niet is weggewaaid maar alweer oh. weggerold. Fantastisch. <lacht> daar ging Horen weer. <lacht> met tunnel of niet. Um, die maquette um, staat voor een, een, pro een probleem dat al heel lang bestaat. Ja. En dat nu straks op 11 december toch tot een besluit moet leiden. Ja heb ik begrepen. Toch, meneer nou, de wethouder? Het, het besluit het bleek... is al genomen op, uh, in december. En even over het, uh, over het geld. Ik begrijp die, die ongerustheid uh, zeker. Maar het is denk ik wel goed om, uh, om te weten... dat wij in onze begroting inderdaad verschillende uh, uh, sectoren en potjes hebben. En we hebben juist ook voor het sociaal beleid... hebben wij uh, anderhalf miljoen euro extra in de begroting opgenomen... om uh, eventuele zaken die op ons afkomen uh, op te kunnen lossen. Dus het is niet zo dat daar geen geld voor is. Nee, maar bent u het eens met Maatje Brand... dat het een huidige Haagse beleid ook op deze manier... op het bord van Horen terechtkomt? Ja, ze, ja, natuurlijk. Kijk, die, die, die decentralisatie, zoals dat dat heet... in die hele zorg, uh, in die zorg en, en, en, en, en, en al die zaken eromheen... participatie ja, die uit. wordt uitgelegd als ja. zoek het maar uit. Nou, nou, zoeken jullie het dan maar uit in Horen? Ja, maar kijk, wij, kijk de gemeenten hebben dat ook zelf uh, aangegeven in het mm. verleden. Van, wij zijn de eerste overheid. Leg nou dat soort verantwoordelijkheden ook bij ons neer... omdat wij dicht bij de mensen staan. En daardoor zijn we ook in staat om goede oplossingen te, te zoeken en te vinden. Dat hebben we in het verleden ook gedaan... En uh, dat is de uitdaging waar we met z'n allen de komende periode voor staan. En omdat, omdat het natuurlijk ook niet zonder uh, horten of stoten zal gaan... hebben we dus wat extra geld in onze begroting opgenomen. Wij noemen dat dan de achtervang. Uh, maar dat is juist of om die showetjes. Nou ja, ja, God, u mag het labelen zoals u wil. Maar het is, het is echt geld en uh, het kan ingezet worden voor de mensen die het echt nodig hebben. Nu heeft Maatje uh, met haar companen ook uh, een referendum willen organiseren, toch? Ja. Hoe zit het daarmee? Dat is uh, helaas afgeserveerd. Ja, dus dat, is, uh, dat kan niet doorgaan. Ja. Terwijl en wat het... blijft is jullie onvrede. Nou ja, het, inderdaad. Of hoe moet ik het noemen? Nou, ja, het is, het Woede? Is, nee, ook niet. Het is gewoon echt ongerustheid. Het is echt ongerustheid. Ik, ik ben net moeder geworden, zes weken geleden. Als ik na ga denken over dit project... dan betekent dit dus, als mijn dochter oma is... dat het dan nog afbetaald moet worden. Zo ja, moet je maar wat, merkt zij, wat merkt zij daarvan als het wordt, wordt betaald door de parkeerders? Ja, maar dat, dat, dat, dat idee denk ik dat dat niet gaat gelden. Want uh, uh, je, je gaat mensen uh, in een autoluwe stad ga je ze binnenhalen. Waar moeten ze parkeren? Sowieso. Uh, de parkeeropbrengsten die worden misschien wel minder... omdat mensen veel minder een auto zich kunnen veroorloven in de toekomst. Uh, ja, ik, ik, ik zie dat gewoon met leden ogen aan. Ik denk niet dat dat kan. Daar zit natuurlijk ook het probleem. Want ik had het er straks al over een toekomstvisie van gisteren. Uh, je hebt wel zwaar te maken met een groeiende stad. Maar aan die groei zit ook een grens, uh, meneer Lauwman, wethouder. Die, die parkeerinkomsten kunnen gewoon, zeg Maatje, ook wel eens gewoon tegenvallen. Nou, dat is een redelijk stabiel beeld wat we daar, wat we daar zien bij die, bij die inkomsten. Kijk, ik kan natuurlijk ook inderdaad niet, niet 60 jaar vooruit kijken. Maar wat ik wel weet, is dat ik hoop dat de mensen over 60 jaar hier nog op een fatsoenlijke manier kunnen wonen. En dat, dat we niet in een gebied wonen waar de krimp heeft toegeslagen. En wij zullen als stad zelf de aansluiting bij het economisch kerngebied, en dan heb ik het over Amsterdam en Omgeving. Die zullen we, dat zullen we zelf moeten, moeten doen. En dit project is er juist op gericht om die verbinding met tussen horen en de grote stad Amsterdam waar heel veel van onze inwoners uh, werken en studeren om dat op een goede manier te doen. Dus het gebied. Je hebt gewoon te maken met een, een, een, een breder... een groter probleem dan horen alleen. Ja. Het, is een inter, het, is, het hangt samen met van alles. Ja. En dat met is, die golven uit Amsterdam. Ja, en dat is de visie die, die hierachter zit. En ik denk, uh, u, u refereerde even aan het VOC-verleden... ik denk dat investeringen in die tijd... bijvoorbeeld in een Oostereiland eiland of in onze haven... die hebben ook geleid tot de welvaart... waar we nu van kunnen genieten. En ik hoop ook dat, uh, dat de, de, de, uh, uh, de baby van mevrouw... Uh, in de toekomst daar ook van kan genieten. Nou, Dat ja. hoop ik ook zeker, maar ik denk je gaat nu, ga je auto's naar een binnenstad uh, lokken uh, waar ze niet heel makkelijk kunnen parkeren. Dat is één ding. Maar de winkels, die staan uh, ook allemaal leeg. Uh, de, de, dus er is ontzettend veel leegstand. Ik denk, ga nou eens eerst investeren in de, de mooie dingen die horen te bieden heeft. Uh, ga je maar eens daar kijken moeten naar... ook mensen naartoe. Ja, precies. En ik schets er een... zelf al een voorbeeld uit mijn eigen ja. partij. Ik kom moeilijk in. Ja, maar er zijn ook je komt andere er uiteindelijk wel in. Maar. Ja, je komt er ook moeilijk uit trouwens hoor, want aan de oostzijde van de stad, daar, daar zijn ook de nodige problemen. Maar uh, uh, wat ik wil zeggen, er zijn alternatieven. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, alle bussen die nu bijvoorbeeld uh, staan te wachten voor de spoorwegovergang, dat neemt een heleboel ruimte in. Als die bus, uh, busstation aan de andere kant van het station, dan hoeven ze die spoorwegovergang niet meer te nemen. Dan sta je daar al minder lang te wachten in de rij. Als je met de uh, ProRail, als kan maken dat er een elektronisch kastje komt... ...dat de spoorbomen uh, op een andere manier opengaan... ...dan dat ze nu gaan. Want je staat nu echt vaak heel lang te wachten op niks. Want de conducteur die blaast op zijn fluitje. De trein die gaat dan vertrekken. Maar jij staat al een hele tijd te wachten voor een dichte spoorwegovergang, dat kan allemaal veel efficiënter worden ingericht. En dan denk ik dat die tunnel, daar kan je dan misschien later nog eens een keer over praten. Maar ga nou eens eerst kijken, verbeter je binnenstad. Zorg dat het aantrekkelijk wordt om daar te winkelen, om daar uh, een winkel te hebben. En zorg dat, uh, dat je wat meer gaat doen met het kustgebied. We hebben hier verdorie 7 kilometer uh, schitterende kust aan het IJsselmeer... waar helemaal niets mee gebeurt op het moment... En dan zorg dan dat dat de aanzuigende werking is. En ik denk niet dat autorijden in de binnenstad... nou zo heel erg leuk is met die krappe straatjes. Ik ben het helemaal eens met de, de schitterende uh, kustlijn. Maar daar willen dan de mensen ook... Op uw wervende praatje afkomen. Ja. En dat doen ze met de auto. Nou ja, misschien wel. Of kunnen ze aan de rand van de stad parkeren en van daaruit met ander vervoer uh, daar naartoe komen? Ja. Interessant in dit in hele betoog, in deze hele discussie, is uh, wat, wat, je, wat ik meekrijg over gesloten winkels. Er zijn dus gewoon uh, maatschappelijke ontwikkelingen aan de gang ja. die een oud plan dus uh, danig frustreren. Ik kijk ook even naar een mailtje van Co-Boos, die uh, af, <lacht> zich afvraagt: ja, Co-Boos, hij is natuurlijk uh, gewoon Jan van Dijk. Dijk, nee, hij eet echt zo. Is dat Ko Boos? Ja. Oh ja? Ja. Co, kom dan toch naar die bus als jullie, als jullie hem kennen. Ja, Zou het, het kunnen zijn dat een voorcollege van... Uh, Co dus. Zou het kunnen zijn dat een college van BMW al bindende afspraken heeft gemaakt met een tunnelbouwer? Met andere woorden, dat er bij niet aanleg een schadeclaim boven de markt hangt? Ronald Lauwman, wethouder. Nee, dat niet aan de orde. Dat is niet aan de orde. Dus Co uh, vertelt onzin. In de bus ook een uh, Ron Reeten. Ron Roten, kom er eens even bij. Man met een, een mooie, uh, oranje, goed bestikte, goed geborduurde uh, trui. Een vest. Uh, Ron is tegen de tunnel, kun je wel zeggen. Een vest om een brede borst uh, te maskeren. Uh, ja, ik ben stadsplanner en econoom. Ik heb alles doorgerekend al een aantal jaren. En uh, het geld dat hier wordt uitgegeven, is geen investering. Investering is iets wat werk oplevert en groei in de toekomst. Ik daag de wethouder uit, hierbij misschien ook later nog een keer, om aan te geven welke extra banen, welke extra groei er ontstaat in Hoorn. Dit is een project wat natuurlijk geld heel veel. In die grond stopt, maar waar niets uitkomt. Het is geen bloembol, het is geld wat je begraaft waar niets mee gebeurt. En dat is mijn hoofdkritiek. Ik ben zeer voorhoor en ik houd van die stad. Het is een prachtige stad, het heeft heel veel potentie, wat net ook gezegd is. Maar er moet iets opgelost worden. Het probleem... Je dit, kunt er moeilijk in en uit, hoor ik net ook. Ja, de tunnel ik ben is, nog bang ook. <lacht> <lacht> Dan moet ik je straks uit. Bedoel je wel, per fiets. Nee, het probleem, dit is niet de oplossing, dit is een probleem scheppen. De tunnel. En nou bent u stadsplanner en econoom en u, dus u heeft zegt het niet voor het eerst. Nee, ik zou u vertellen hoe simpel het is. Ik zal het in één zin zeggen, ook voor de luisteraars. Aan de noordkant van het station, daar een goede parkeergarage. Goede entrees vanaf die, uh, die rondweg die Hebbenoorn, die is er. En die is gewoon heel goed toegankelijk te maken. Daarmee heb je mensen ten noorden van het station. Dan zeg je een slow traffic, slow Electric traffic, ervan maken. de binnenstad in. Dat een... Langzaam verkeer, hè? Langzaam verkeer, dank u wel voor de toevoeging. Uh, langzaam verkeer de stad in. Daarmee kan de mensen laten winkelen, inkopen terugbrengen aan het station. Dat is tegenwoordig de city-visie uh, die bij de toekomstdenkers leeft. En niet bij de mensen uit het verleden. Ronald Louwman krijgt die zomer van de stadsplanner een uh, visie, een uh, tunnelvisie te horen. Die helemaal geen geld kost, want die tunnel hoeft er niet te komen. Nou en ja. u kent natuurlijk rond zijn betoog ook al heel erg lang, neem ik aan. Ja, ja, ja, en ik, ik denk ook dat er heel veel van in, de, in het plan zit wat wij, waar we mee bezig zijn. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om die ontsluiting richting de binnenstad. Het gaat ook om juist om daar een aangenaam verblijfsgebied te creëren. En zeg maar het, economisch, het economisch draagvlak voor de binnenstad ook te vergroten. Want het is wel de enige plek waar wij dat nog kunnen doen in de toekomst. En ook nog even: ik denk dat het ook wel goed is: want het gaat natuurlijk niet alleen maar om de, om, om, om de binnenstad. Het gaat ook om de doorstroming op de provinciale weg. En uh, de mensen die in de Kersenboog gaat wonen... en die, die, die dagelijks over de provinciale weg richting de A7 wonen... die hebben ook heel veel last van uh, stremmingen en opstoppingen. En die worden ook opgelost door deze, door deze plannen. Omdat de, de, de verkeersaansluitingen uh, uh, op de zijkant uh, verminderen. Uh, zeg maar de binnenstad in. En uh, ja, het is, gaat dus om een breder vraagstuk dan uh, dan SEC, uh, de toegangsweg. Het gaat juist om de ontwikkeling van het gebied. Dus ik denk dat de heer Rode en ik elkaar daar heel goed in kunnen vinden. Wat zou er uiteindelijk de winst zijn? Als dit geen investering is... maar gewoon een oplossing. Wat, wat levert het horen op? Wat misschien ook gunstig is voor de door Maatje genoemde sectoren. Bijvoorbeeld de zorg. Nou, kijk, de zorg die zit daar. Hè. De zorg, het, het, het ziekenhuis zit daar. Het is een prachtig mooi ziekenhuis wat we hebben in, in Horen. En uh, die kunnen zich daar nog steeds verder uitbreiden. De bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt nog steeds verder verbeterd. Uh, ook allerlei andere sectoren kunnen zich, daar, kunnen zich daar vestigen. Kijk, Horen, en dat is denk ik ook wel goed, die zit aan de randen van, uh, van de gemeente. Dus wij zijn eigenlijk uh, uh, uitgegroeid. En, uh, ja, maar dat is dus het probleem. Daar, je, zit, daar zit dus ook dus ja, iets van een probleem. Uitgegroeid betekent uh, het maximum is het maximum nou, We zitten is tegen bereikt. de gemeentegrenzen aan. Ja. Nee, fysiek tegen de gemeentegrenzen ja. aan. Maar uh, in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog nieuwe functies op ons afkomen. Stedelijk. Misschien inderdaad in die zorg waar we het net over hadden. In verband met die decentralisaties. En dan is dit een gebied. Wat uh, een, interessant is vanwege de ligging uh, tegen de oude binnenstad aan. Vanwege de goede bereikbaarheid. Zowel op, per auto, per bus, per trein als per fiets. En ik denk dat daar dus een hele grote ontwikkeling kan gaan plaatsvinden. En dat is wat we aan het doen zijn. We zijn dat gebied aan het klaarmaken voor toekomstige ontwikkelingen. En ik denk dus dat dat uh, werkgelegenheid gaat opleveren. In de bus. Um, ook uh, nog niet gehoord. Fractievoorzitter van GroenLinks horen, Samir Bashara. Je hoort hier heel veel voor's en tegens. Ja. Um, is, is er iets dat deze, in, tijdens deze uitzending gebeurt waardoor je van opvatting verandert, of niet? Uh, nee, dat is absoluut niet aan de orde. Ik hoor alleen maar de argumenten die we vaker hebben gehoord. Um, en uh, ik hoor vooral ook heel veel argumenten die zijn gebaseerd op speculatie. En ik hoor bedragen die worden genoemd die eenvoudigweg niet kloppen. En uh, ja, dat is het cirkeltje waar we de afgelopen jaren met eigenlijk de hele tijd indraaien. Uh, er wordt gezegd dat deze tunnel 35 miljoen euro kost. Maar hij wordt afgeschreven over 60 jaar. En als je een goede rekensom maakt, praat je eerder over het dubbele tot zelfs 2,5 à 3 keer zoveel op de langere termijn. En dan zeggen wij dat wordt betaald uit parkeergelden. Maar ja, Geld is geld. En dat ben ik volledig met mevrouw Brandt eens. En ik denk dat wij als politici ons ook eens een keer uh, moeten afleren. Uh, te doen alsof potjes uh, bepalend zijn. Want geld is geld. En je kan het ook aan andere dingen besteden. Dat doen we niet. We bezuinigen ons helemaal het apelazelus. En dat doen we omdat we het geld namelijk niet besteden aan de dingen waar we ze aan zouden moeten besteden. Vervolgens is het argument toekomstige ontwikkeling. Nou ja, op het moment dat je gaat kijken... en u kent deze stad, want ik heb begrepen dat u hier vaker komt... het is een oude, historische binnenstad. Als iets deze binnenstad... Die geconfronteerd wordt met moderne, infrastructurele problematiek... die onvermijdelijk om een oplossing vraagt. Of het dat een tunnel komt. is of ja, niet. dat klopt. En die problematiek is dat er te veel auto's... in die binnenstad rondrijden... en dat deze tunnel dat probleem alleen maar gaat verergeren. De binnenstad van Hoorn is een postzegel zo groot. We kunnen daar met twee, drie mooie parkeergarages omheen... en het slow traffic of het langzame elektrische vervoer... Dat al is genoemd door meneer Roten. Een prima alternatieve oplossing voor het vervoer in de stad brengen. Park en ride, zoals je dat om precies, grote steden heeft uh, organiseren, parkeren en rijden. En um, bijna iedereen die zich verdiept in de materie weet dat dit soort binnensteden er absoluut niet beter van wordt om daar het autoverkeer te stimuleren. Het is een stad waar je in 10 minuten van de ene kant naar de andere kant loopt. Daar hoef je niet massaal met auto's naar binnen te kunnen rijden. Laten we dat geld nou toch besteden aan echte ontwikkeling van de stad. Ronald Laaman nou ja, gaat, het, het is niet zo dat. Burgemeester. Ik, ik, ik ken ook natuurlijk het betoog van, van de heer Baschara. Dat heeft hij in de gemeenteraad natuurlijk ook uh, vele malen gedaan. Dus uh, uh, dat is ook verder prima. En dat is ook zijn goed recht om, uh, om op die manier daar uh, tegenaan te kijken. Maar het is in ieder geval niet zo dat, uh, dat er massaal uh, auto's de binnenstad ingaan door deze, door deze toegangsweg. In tegendeel, het wordt een, een tweebaansweg. Uh, uh, in tegenstelling tot de huidige uh, baan, die uh, vijf, zes rijstroken kent. Uh, dus uh, wij zullen zullen ook ervoor zorgen dat er niet meer... verkeerde binnenstad in gaat dan uh, dat op dit moment... het geval is. Mocht dat wel zo zijn... dan denk ik dat we daar heel blij mee moeten zijn. Want dan is er blijkbaar... Uh, is er iets om, om te zien. Hè? Dan komen de mensen daar. En dan gaan we dan ook uh, kijken... hoe we die auto's op dat moment weer... buiten uh, aan, de, aan de rand van de binnenstad kunnen krijgen. Enorme en dat kan je doen door... door de, precies, dat zit ook in de plannen. En dan kun je dat doen door de parkeertarieven... Uh, te hanteren. En dan eventueel aan de kant... van de binnenstad uh, de parkeertarieven iets omhoog te doen. En dan gaan de mensen vanzelf aan de buitenkant. Parkeren. Tot zover de beleidsvisie van Ronald Lauwman. Maatje brand en consorten rest dan toch nog wel een strategie, namelijk uh, deze zaak uit te stellen dan wel uh, naar de volgende gemeenteraad uh, ja, ja, te tillen. Ik, ik, hou, ik hou niet zo van om uh, ja, zand in de wielen te gooien. Maar uh, op dit moment vind ik, ik, ik vind het zo'n belangrijk iets dat ik denk: van ja, uh, laten we dan toch maar met z'n allen gewoon bezwaar maken tegen het bestemmingsplan. Uh, dat kan nog tot 9 oktober. Uh, mensen kunnen een bezwaarschrift... Uh, wat kant en klaar is, uh, downloaden... op uh, www.hoorintunnelnee.nl En je en, kunt ook naar Facebook, hè? Hoorintunnelnee.nl ja, ja, dat is een... Hoorintunnelnee. Uh, daar kunnen mensen gewoon lid van worden. Dat is een openbare groep. En dan kan je ook meedoen met de discussie. En vandaaruit kan je natuurlijk ook weer... doorgelinkt worden naar de, de website... waar alle informatie te vinden is. Over, uh, want ja, we hebben zoveel mogelijk informatie gezocht. En op deze site staan ook alle... Uh, voor. Alle voor's en tegens ja. kunt u afwegen. Ook als u niet in Horen woont, maar toch wel eens een keer graag naartoe wilt. Zonder ja, er verkeersproblematiek. We hebben voornamelijk uh, tegens uh, op die site. Ja, we het horen het niet. We hebben de voor's ja. ook uh, afdoende gehoord. Ja, dat is zo, maar die staan niet op de site. Misschien kunnen die toegevoegd worden. Een beller heeft gezegd: in Sneek komt een onogelijke fietstunnel. Daar zouden jullie ook eenzelfde soort uitzending over kunnen maken. <lacht> en René zei: in Deventer die derde IJsselbrug. Dat is ook maar helemaal niks. We komen erop terug. Sport op radio 1.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 Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl.